Als je daar doorheen gaat, dan ja, is toch wel bijzonder. is de dollar eigenlijk alleen de laatste valuta waarin nog een all-time high gehaald moet worden voor ja. ja, en olie? Olie staat 55 dollar, de Amerikaanse olie tenminste. En ja, het zit uh, steeds een beetje tussen de 50 en de 60 in.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 Uh, die, spelen ook, die spelen ook zichzelf. Uh, Door die Roelwink gaat die blazer Fred van Leer en uh, Lise Koperzoek. Die uh, spelen allemaal zichzelf. Okay. Uh, het gaat over, uh, wordt helemaal met smartphone gemaakt deze film. Dus dat uh, kost geen okay. rol. En het gaat over, de, over Nederlandse influencers. Dus ik, uh, influencer is al geen Nederlands woord. Dus Nederlandse beïnvloeders. Die één voor één vermoord worden op een feestje. Mm. Dus, uh, het heet de, uh, de slasher comedy. is vanaf 31 oktober. De dag waarop hallo Halloween plaatsvindt, via YouTube te bekijken. Ik denk niet dat Fred even het gedaan heeft in die film, want anders zou ik het niet eens Dat iedereen elkaar, de uh, een mysterieuze moordenaar en Fred die moet het oplossen, zeker. <laughs> ja, ik denk dat het Fred. nog niet afgelopen <laughs> <laughs> Dat is dan de horror, zeg maar. daar komt hij nooit meer uit die de scope. En dan is het eigenlijk gewoon de hele tijd een livestream van vet even. Goed, ja, nou, toch wel, uh, toch wel leuk dat hij van niet uh, in een van de uh, commissie uh, gedoken. Maar gewoon, um, ja, ik weet niet, het, het zal het gesubsidieerd oh, zeg maar. zijn? Ja, hij doet toch wel een baan. Maar ja, ik heb wel het idee dat dat meer komt omdat hij niet toegestaan wordt in dat circuit, dan, dan, dan, dan dat hij daarvoor bewust voor gekozen heeft. Uh, ja. Denk jullie van niet? Ja, ik weet niet. Wat, wat doet op Stelte eigenlijk? Wie? voor op Stelte, wat doet oh, hij? oh ja, maar dat is iemand die wel in het circuit past denk ik. Mm. ja. Maar Fred Tevin is iemand die kwam vanuit het nieuws, die binnenvallen op de coattails van van Fortuyn. Ja. Terwijl dat je bij Fred kun je zoveel spannende films bedenken, hè? Die je <laughs> die kan maken. De scenario's vliegen gewoon je om de oren. <laughs> Het enige is dat je dan ook dat Fred Stevens niet mee meespeelt. <laughs> dat zijn allemaal horrorfilms trouwens die je te binnen schieten met Fred Stevens. Hm. Nou, ik heb er ook wel een paar bij, dat ik denk, oh, hij, had ook, hij had ook een, uh, een eiland. Wie? Fred Stevens? Ja. Oké, okay. Een de, eiland. Een eiland staat vol met Fred Stevens. zei hij dan. Oké. Eiland, dat lag maar erg bij de Virgin Islands ook. Ja, en toen is de bodyguard van, uh, van, uh, van de Clintons, die is toen die week daarop is, die verdwenen. Okay. Wow. Ja. Nou ja, goed. Um, kijk dan gaan we van, van de horen, Fred, naar de VVD. Ja, want uh, werken, dat loont bijna niets. Ja, dan ik je het ja. wel wat voor baantje je hebt natuurlijk. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk zat uh, baantjes bij de overheid die behoorlijk lonen, maar waar je ja. eigenlijk helemaal niet werkt. Ja, <laughs> dus het niet werken het loont daar. <laughs> Ja, dit is uh, een VVD-raadslid, die komt op deze, die vergelijkt twee gezinnen. Het zijn altijd weer van die VVD-dingen, dat je even denkt van, oh, ze hebben begrepen dat er iets uh, scheef zit. Maar het zit wel zelf in de regering en dat gaat alleen maar de verkeerde kant op. Maar dan hebben ze twee, ver twee vergeleken: dan is ze één gezin en twee ouders. En dan heb ik een kind van vier jaar oud en die werken niet. En daarom hebben ze bijstand. Dat is uh, 17.664 euro per jaar. Dan krijgen ze ook nog zorgsloep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 Vaste lasten, zoals verzekering en levensonderhoud. Dat zijn de twee dingen die je, die je nodig hebt. Verzekering, Dan kan je gewoon niet zonder levenverzekering. Levensonderhoud lijkt wel logisch. Ja, dan gaan ze gelijk met een gezin uh, van twee verdieners. Die hebben allebei het minimumloon dan. En dat uh, krijgt uh, 35. 1.880 euro met z'n tweeën uh, en krijgen 886 euro kinderbijslag, maar ze krijgen geen huurtoeslag, kinderonder budgetzorgtoeslag, uh, belastingen worden niet kwijtgevolden en daarmee komen ze op 36.766 euro per jaar. Maar uh, omdat ze geen recht hebben op een sociale huurwoning, uh, zijn ze 1000 euro per maand kwijt en uh, ze krijgen geen huurtoeslag. Die, uh, moeten de rioolrechten zou je betalen en dan gaan ze over um, de kosten voor kinderopvang. Daar ga je even. Dat maandelijks 2166 euro. Dan heb je de, de baan. Die uh, ja, volgens mij is je, is je kind, kosten voor kinderopvang dan nou meer dan voor je baan. Ja. En daarna. Ja, uitrekenen, het is 552 euro per maand per persoon. Dan worden 10 maanden per jaar gebruik gemaakt van kinderopvang. Worden de totale kosten op jaarbaas uitgekomen. Blablabla. Ja, dan kom je erop uit dat het werkende stel 18.604 euro, oftewel 1550, in de maand overhoudt voor die verzekering en levensonderhoud. Dus, eh, uh, nou, het uh, is 25 euro meer per maand dan die twee mensen die erbij zitten. Dus ja.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 En dan, dan kan je gewoon net heel hard op achteruit gaan als je een opslag krijgt. Ja, dat hoor ik nog wel eens van mensen die zeggen van, oh shit, ik hoop niet dat ik een vaste baan krijg. krachten, Want dan uh, verdien ik ietsje meer en dan vervallen uh, al mijn toeslagen. En dan krijg ik niet eens kinderbijslag meer, helemaal niks. Weet je wel. Nee, ik hoop dat je kinderbijslag wel krijgen. Huurtoeslag, huurtoeslag bijvoorbeeld. Of dat kindgebonden budgetzorgtoeslag. Dat zou zijn, ja, dat zou zijn. Dat soort dingen. Ja, dus die ging, ja, ging er behoorlijk ze, achteruit. Je op een Sociale huurwoning. Mag je niet meer blijven wonen. Ja, nou. Of je mag. Uh, ja, dat, uh... ze, ze, ze ging zeg maar van uitzendkracht naar uh, vaste kracht. En dan kreeg ze uh, na een paar cent meer eigenlijk op, uh, op weekbasis. En daarmee uh, ging ze eigenlijk duizend euro achteruit, dat ze al die toeslagen niet meer kregen. Hmm. Ja. Ah, het is <laughs> wel een beetje theoretisch, denk ik, in dit geval ook. Want ja, als je twee ouders hebt die het minimum inkomen verdienen, gaan die, de, gaan die echt hun kinderen de hele tijd bij de kinderopvang uh, zetten. Dan, ik denk dat het gewoon heel snel eens een baan opzegt. Want ja, dat, ja. Dat, dat loont dan al heel snel. Ja, uh, dat is eigenlijk toch best wel raar eigenlijk. Hè? Maar wat is de reden dat de dus een het natuurlijk is ook echt? Gewoon, het is ook wel ja? vraag om je eigen kind op te voeden natuurlijk. Hè? Ja. Uh, ja, uh, ja, en het, de, de kosten voor zo'n kinderbijstand zijn ook belachelijk. Wat uh, was het nou ergens? 2166 euro per maand. Ja. Met, uh... ja, absurde bedragen zijn dat. Het is gewoon uh, ja, dus als je, Alsof je heel iemand fulltime hebt, 21,66 per maand. Gewoon een, vol, een voltijds salaris wat je dan betaalt. Om uh, acht ja. uur per dag naar je kind te kijken. kijken. Dus eigenlijk gewoon een privé nanny heb je ongeveer. Dan. ja maar vroeger ging je kind er gewoon uh, naar je oma toe. Ja, precies. Ja, nou, dat kan ja, ook ja. wel. Nou, volgens dat mij goeie... mag dat ook niet zomaar meer. Want dan moeten ze alweer allemaal de juiste papieren hebben, geloof ik. Dus ze mag niet dat zomaar op, kunnen, op de eigen johan. kleinkant uh, passen. Ja, dat is wel iets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 Ja, ja, ja. ja het, is, uh, het, is, uh, het gaat al terug naar Plato, in de Republiek schreef Plato al over.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 Jij wordt uh, ja, uh, piloot of jij wordt uh, brandweerman of ja, zo. piloot is toch moeilijk. Dat nou er ja, is, daar hebben we al een soort test voor dan. Wie wat kan doen. Het is niet helemaal random toegewezen. Maar het is al de staat die wijst het wel toe wie, wie, wie wat gaat doen. Of dat daar zo'n film is. Is dat naar de Enders game oh. of zo? Of zo hè, er is zo'n dystopische film over gemaakt. Ik heb een soort... Ja, dan al die jongeren bij elkaar en dan krijgen ze allemaal te horen bij welke, welke van de vijf groepen ze zitten. En uh, ja, dat is een bekend verschijnsel. En, en Marks, ook, ook daar is Marx weer zijn ideaal van, ja, je moest, je moest ook uh, ochtends visser kunnen zijn en s middags timmerman. En je, uh, je moest totaal uitwisselbaar zijn. En dat is ook, geeft een groter uh, iets van de macht. Want als jij een hele goede timmerman bent, dan zou je nog eens capsonus kunnen krijgen. Waar je denkt, nou, ik ben een uh, goede timmerman, dus mijn pakkennis kennis is geld waard. Nee.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 bepaalde groepen sterk punten hebben, of bepaalde uh, seks of uh, seksuele geaardheden, dat, uh, dat, uh, dat mag niet. We uh, moeten uitwisselbaar zijn mensen, zodat ze uh, ja, geen personus krijgen en altijd onder de controle van de staat zijn. Hm. Ja, hadden we ook wel moeten zeggen. Ja, IQ testen dat is ook iets wat erg iets te veel opgehemeld is toch? IQ testen ja, gaat ik... meer over hoe goed je bent in een IQ testen. Ja, dus ik denk dat dat het smal, het meet wel iets, maar zo, zo, ja. uh, het is maar een paar verdeeltjes. Je hebt natuurlijk een heleboel ja, mensen die leren op verschillende manieren. Uh, de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 En weet ja, je bijvoorbeeld, in Noorwegen hebben ze wat ze dan noemen de, de Janteloven. En dat wordt iedereen binnengestampt als je op school zit. En dat, dat zijn tien leefregels, en die gaan allemaal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 Dat, en dat hoorden we laatst al, dat, dat profclubs een verhoogd risico op witwassen corruptie en fraude met zich meebrengen. Dus dat het eigenlijk alleen witwassen <laughs> Denk ik mm -hmm. uh, wel. Uh, ja, ze durven nog geen terrorisme bij te zetten, want dat staat wel heel erg belachelijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, de bank starten in de zomer met het strengere beleid dat voortkomt uit verdere maatregelen die de hele sector neemt om klanten te controleren op bijvoorbeeld witwassen, corruptie en fraude. Na een flinke boete voor ING van vorig jaar, er nemen banken veel meer maatregelen om fraude te voorkomen. Het nee, is allemaal geen fraude, want er, er wordt geen enkel contract gebroken. Dus het is uh, zeker geen fraude, maar het is wel uh, wit was gegaan. Zo zou bij Roda, JC en FC Den Bosch zijn gedreigd met het opzeggen van de bankrekeningen toen omstreden buitenlandse investeerders zich melden voor een overnaam. Je mag nou de voetbalclub niet meer uh, verkopen aan een buitenlander. Dat is helemaal. Uh, ja, en dan word je gelijk je bankrekening opgezegd. Hm. Ja, het, uh, het gaat echt in een ramp tempo, dat opzeggen van die bankrekening. Ik vraag me af wie ze straks nog blijven zitten. Dat zijn echt een hele doorsteenmensen alleen maar, denk ik ja inderdaad wel uh, partijen, dat je dan, dat je dan eerst je, je, je fiat geld moet omzetten naar crypto anders kun je dat net mee <laughs> uh -uh. Eerst ergens een donker steegje dan dan uh, wisseling doen. ja, ja en uh, oké okay, er zal dan fraude en witwassen uh, voor, uh, voorkomen in, uh, in de skyboxen. ik weet toch uh, wel via via heb ik genomen dat uh, bijna iedere grote voetbalclub een uh, rabobank skybox heeft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 Ja. Maar er wordt geen belasting over betaald. Hè? Bijvoorbeeld, om oh maar iets. Nou ja, kijk, degene die dat uh, sponsorcontract afsluit voor die Skybox, die betaalt over de Er zal vast een uh, belasting over worden gegeven. Hè? Maar die losse kaarten zijn dan niet, of tenminste, dat zijn dus dan geen losse kaarten. Dat wordt, wordt toen de Skybox. En dan, ja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 En dan, dan moeten ze daarvoor betalen voor die Skybox. En dan moet die voetbalclub zeggen: Sorry, ik heb geen bankrekening meer. Ik <laughs> ja. kan het nergens opstorten. kun je het ook cash betalen. En als ze dan met de cash-kelta geld aan komen zetten, dan nemen ze het meteen aan. Dan vragen ze het naar. Ja, maar uh, je had nog wel meer uh, banken-nieuws. Um, nee, even kijken. Oh, ja, negatieve rente bij Deense Bank is ook toekomstmuziek voor Nederland.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 Echt uh, negatieve rente. Ja, in Nederland is ook wel negatieve rente, hoor. Ja? Er zijn nou 17 miljoen of 17 aan obligaties zijn negatief in de wereld. Uh, negatieve ja, maar rente dat is, echt. Nee, nee, maar dat is volgens het... mij negatieve, negatieve en dat is niet nee, een negatief rendement. Nee, echt een, echt een negatieve rente is dat. Niet boven de inflatie, echt een negatieve rente. Oh. Ja.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 Dat ja, kan die bank doen: uh, dat ze jou maar een half uh, dat ze jou min een half procent uh, rente berekenen, omdat ze zelf het geld uh, tegen 0,75 min 0,75 uh, hebben uh, zou kwijt zijn daar als ze dat uh, in een staatsobligatie hebben. Dus voor de laatste topman van de. Deense bank die dit doet, Jisk, en die zei, nou, ik, ben zelf leuk, ik snap er niks van eigenlijk. En er staat er van te spraken om te kijken, maar het is toch gelukt om het te doen. En dat komt dus door die, die, die, die uh, hypotheek worden gelijk omgezet in een, in een obligatie. En die obligatie ziet er dan heel goed uit, omdat die, die is dan maar 0,5% negatief, terwijl die staatsleding 0,75% negatief is. Dus dan, ja. Maar daar wordt er wel gezegd.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 effectieve rendementheffing betaalt, je betaalt al, al 1,2% kwijt of bij boven een miljoen zelfs meer dan dat. En, uh, en je krijgt dus uh, zelfs geen nulrente erop, je krijgt een negatieve rente erop. Maar dat is ook de reden kijk, de deels, dat mensen steeds meer risicovolle dingen gaan doen met hun geld, om, om ook maar enigszins wat rendement te zien. En, uh,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 Wat was er gebeurd? Ja, met de voeten in de grond. Ja, ja, ja. Met de voeten in de grond. Ja, nou, we hadden een heel leuk feestje dat weekend, uh, Johan. Het was uh, gezellig. Het was jammer genoeg ook wat regen. Maar ik heb ah. er het beste van gemaakt. En ik ben lekker de rivier ingesprongen. Die was warmer als buiten. Dus dat was lekker. Oké. Okay. De Donau, hè? De Donau, ja. de een eigenlijk dan, hè. In de ja, dag. ja. Ah, het was een interessant, een ja. uh, oude garde. dat was wel een ja. En waarom was het feestje eigenlijk? Ja, dat is mij ook nog steeds te razen, Johan, maar het was niet <laughs> vakantie. Dus... Het was op bij uh, Lieberland Airport? Oh ja, oh ja. Had dat ja, er iets ja, mee te... te maken? We <laughs> hebben... Ik heb er niks van meegekregen, er is geen vliegtuig, ja, er is er tegen. Nee, maar het is een eilandje met landingsrechten. Ja, behalve dat weekend dan. Ja. Oké, okay. het weekend ga uh, we waren... er niks van. Nou, misschien als je het ze lief vraagt als ze wel ja zeggen. Maar ja, ja. dan, dan moet je dat wel doen. Ja, ja. Kijk, um, er, ik heb nou. Ja, wat moet ik erover zeggen, Johan? Het was, het was voor veel mensen ook weer. Uh...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 Ja, maar, vertel het, de, de, de, de, de, de, stel uh, vrijheidsgezinde mensen die hebben dus een feestje. De, de, ik heb er filmpjes gezien, het was uh, heel gezellig, dat zag ik. Er uh, werd veel, heel veel uh, Lieberland merchandise gekocht. En waar kon je zoal mee betalen? Ja, ik heb mijn Lieberland merchandise kunnen gebruiken. Dat was het inderdaad okay. dus een goeie dat je dat opmerkt. Je had de virtuele, hè? Dus, uh, de SLP-token. Ja? Yeah. Maar je, had... ook nog met een muntje? je liet ook nog een muntje zien. Johan, dan heb je weer gelijk. En die ligt die verderop. We hebben, we hebben een, een Italiaan. Dan ja? uh, nou ben ik even Pastorelli is zijn achternaam. En ben ik even okay. voor naar En die drukt, we moet ik zeggen, medailles we het even noemen. En, en andere munten. Dit is dus verder geen, de, de, geen echte waarde in het, in het meten materiaal van die munt. Uh, maar dit is nou door Lieveland aangegrepen om een 20-met-munt te slaan. En dat moet dan uh, ja, 20 dollar zijn. Oh, okay.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 1 dollar moeten zijn, toch? Of niet? Klopt, klopt, maar dat is ongeveer ook de prijs. oké, oh, oké. Okay, okay. Ongeveer, ja, weet ik weet niet precies, want het ligt Net als dat de t ook nooit exact een dollar waard is. is nou ja, kijk, het is wel zo dat die van Liberland natuurlijk een stuk meer schommelt en dat er eigenlijk maar een paar weinig markt is. Maar dat komt omdat ik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 ...melding zou maken van het bestaan van die token. Maar als ja. het dus niet gebeurt... ...dan heb ik nu een Lieberland.info geregistreerd. En als je daar nou naartoe gaat, dan is er nog niks. Maar ja, kijk, het, ik zou het liefste niet Lieberland.info lanceren. Want ik denk niet dat het goed is voor Liberland als er een oorlog gevoerd gaat worden. Want daar is het allemaal een beetje het voor. Je dus... Competities juist ja, goed. <laughs> ja, nou ja goed. Een maar als we, hun niet. Uh, dus... niet uh, als ze hun zich als een overheid gedragen, dan hebben ze iemand nodig die. Uh, ja, die wat even wat. Uh, net als dat, uh, dat, dat, dat je journalisten hebt, die uh, weet je wel. <laughs>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 Ja, hey, nou, val, in de hè, de plant heeft er niet twee van de drie. <laughs> nee, want we hebben helemaal geen vliegen. Dus dat is allemaal weer. Ja, is dat is die Ja, en er was ook. Nou, dat ik je er was, er was ook een outfit voor een, vocht, uh, voor een voetbalteam met keepershandschoenen. Dus ook? Ja, dat was, was een, drie, van de drie. <laughs> alleen was er geen team. Maar ja. Nee. ja Nou ja, goed, was er geen team. Kijk, er zijn wel mensen. maar... Er zijn ook eh, zoveel mensen die willen gewoon dat zo graag geloven op het, nou, nou, je, nou, jij nog, Josviets? Nee, je moet het, ja, nou ja, in dat opzicht, zeg ik tijdens die documentaire op televisie, zeg ik, van we zijn er al. Dat, dat ben ik ook wel uh, op gekomen. Ja. We zijn er misschien nog wel. Ja, misschien zelf wat meer geloven, Josviets. <laughs> nee, maar dat doe ik wel, Johan, dat doe ik wel. Nee, want ja. dat moet ook gewoon, want de, de rest doet het nog steeds niet, dus. Ja.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 Nou ja, ja. ik, ik, ik, maar hoop, ik zou voor, graag willen dat... Uh... Voor het na, najaag van dromen moet je ook vaak niet te veel op andere mensen vertrouwen. Hè? Zeker niet op uh, politici. En, uh, nee, fit, fit is een politicus. <laughs> ja, joh. Ach, man. Als ik het allemaal on... Uh, daarom wil je, uh, uh, moet dit niet afhangen van één persoon. Als ik het ja? met de kennis van vandaag allemaal opnieuw kon doen, dan... Uh, nou ja, nou, dat is dan met de kennis van vandaag. Dus dat dan, uh, nou ja. Ja, ja, ja, ja. Ah, goed. In ieder geval, dankjewel, eh, Yoshi. Dan gaan we nog even verder met de berichten. We gaan even naar eh, de Amerikaanse bedrijven die eh, geen winst zullen maken. Ja, het is echt eh, ja, omgekeerde wereld, hè? steeds meer. Ja, dus ik in Nederland altijd het idee van uh, Amerika's, de Amerikanen, het hard kapitalisme en uh, keihard en geen enkel vangnet en zo. Maar, nou, ja, dat slaat al wel ergens weer op. Misschien uh, ooit. Uh,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 En het, ja, het klinkt allemaal zo mooi. En, en zo wordt het eh, ook in, in Nederland wordt dat zo gepresenteerd. Ik heb weer één bericht en er staat in niet langer aan de houder first in de VS. Grote stap of mooie praatjes. Dus het wordt, wordt heel erg, de, de richting wordt heel erg in het nieuws weergegeven. Dit is wel uh, nu.nl is allemaal propaganda natuurlijk, maar.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 Kijk, het zou mooi zijn als we ook winst in, anders zouden kunnen uitdrukken dan in een, in een, een, een, een, een kapitale toename. Of toename in kapitaal. Of goed, hè? Dus dat, dat je dus kan zeggen, nou het gaat dus niet alleen om het feit dat we winst maken, maar daarnaast betalen we ook vooral onze werknemers de, de, de, de, de, de, de, de kinderrolvang, om het even te noemen. En dan maak je ineens maar geen vroeger, winst meer. Vroeger, dat vroeger is, gebeurde uh... dat ook, hè? Uh, 100 jaar geleden, zeg maar. We, uh...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 Dat <laughs> Dan moet je dat liefde noemen. Dat die, ver, dat. die verkopen geen liefde, Johan. Nee. <laughs> nee die, maar ik dat ga dat erin kramp, mee, Peter. Ja, ik, ik, hmm. ik, je maakt een helder punt naar mij, inderdaad. En uh, ja, ik heb, ik, ik heb hier wat opgekocht van mijn uur is die met jullie, joh. Ja. We hadden het net over negatieve rentes en rentes die naar nul gaan. Dus je haalt geen. Er zit geen rendement meer in op, op kapitaal. En er zit ook geen. Uh, ja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 hij krijgt er niks voor terug. En hij loopt alleen maar risico. Maar de aandeel wordt nou wel heel erg in de armen van de crypto uh, Ja, alles wilt, wordt uh, <laughs> geduwd. Ik heb crypto wel net neutrino geld genoemd. Het gaat overal doorheen. Dit is het monetaire neutrino. Het is, het is massaloos. Je kan ermee...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 gaat het geen mis. Toen dat boek uitkwam, toen zei iedereen van ja dit kan gewoon nooit waar zijn. Maar echt, wij sinds ik dat boek gelezen heb, dat is ook al weer twintig jaar geleden hoor. Maar elke keer als ik weer zo'n nieuwsbericht lees, denk ik van hou, dit kan zo uit Endless Shrugged komen. Hoe vaak ik toch elkaar aanrijden. Ja, dat was ze remmen hadden gemaakt van een of andere heel zwak staal of zo, dat dat beter uitkwam als onder de mensen omgekocht waren om dat spul te leveren of zo, ja. dat is, uh... ja, corruptie en dat is ook allemaal net zoals de vieren, hè. Zeg maar. Ja, ja. Was, je dat nou? Laatst een keer, de vliegende vieren. Was <laughs> dat in de Strait? dat is de vliegende vieren. <laughs> ja, inderdaad. Ik, uh, ja. Ik, ik heb zelf op de trein gewerkt bij de treinketering. en um, het was een jongen die was, uh, ja, ja, bovengemiddeld intelligent, zeg maar.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 Hij zei, ja, nee, die er niet werken. die is toen naar Frankrijk om daar op de trein te gaan werken. En de, de, hij kwam op een gegeven moment terug naar Nederland. Om, uh, zijn ouders wonen in Nederland. En ja, dan, omdat hij treinpersoneel uit Frankrijk is, kon hij uh, gratis uh, met de trein uh, meerijden. Mee-passagieren noemen ze dat. En hij zat dus te benen in dat treinstel waarvan de bodemplaten eraf vielen. In het rijtuig waar de bodemplaten af. Dat was wel heel heel apart. De stoelen werden ontworpen door Enzo Ferrari, hè? Maar ik weet niet of je het laatst gelezen hebt, met het, uh, die weg die van zonnepanelen, van zonnecellen gebouwd was. Dat was ook zoiets. Uh, wat je. Nee, ik ben daar niet eens gespecialiseerd in.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 Je gaat, je gaat nooit break-even draaien op energie. Dus ja, er zitten. Uh, en dat is ook wel een teken, vaak van een bubbel, dat er enorm veel corruptie in uh, naar boven komt. Want, want corrupte mensen die ruiken als er blindelings met geld gesmeten wordt. Dus als er in zo'n sector met ja.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 Ik hoorde van iemand die heeft met Toon Vese uh, een keer opgetrokken. Maar die heeft nooit gemerkt dat die gast überhaupt crypto op zak had. En op een gegeven moment waren ze ergens en uh, hij wilde afrekenen. En die tone face, bekend figuur in de cryptowereld, die altijd uh, juichend is over Bitcoin, die had eerst een Bitcoin-wallet op zijn telefoon, weet je wel. Mm. <laughs> dus ja, het is. Uh, en die, ja. die merkt ook dat die gozer helemaal niks.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 daar zat hij eigenlijk ook bij, want hij is ook heel erg een maximalist. En het is alleen maar bitcoin en de rest is allemaal shitcoin. En dan, heeft hij zo, en dan maakt hij een beetje, een beetje flauwe humor allemaal van één is bitcoin. En dan heeft hij zo'n coin market cap. En twee, shitcoin één staat er dan. Shitcoin twee, shitcoin drie, shitcoin weer. Ja, ja. Maar dat zijn natuurlijk geen argumenten. En hij heeft ook geen argumenten, want inderdaad technisch snapte hij er niet veel van. Ja, ja. Uh, en ja, dat was inderdaad een beetje een dubieus figuur. Ik kreeg er een beetje zo'n zo figuur bij van zo'n, uh, ja... Een beetje zijn uh, agent was. Ik heb ook begrepen dat hij ergens was zijn rekening opgezet in crypto, want hij had, hij had ergens niet gezegd dat hij Amerikaan was. En had hij had die rekening, een bitcoin-account geopend ergens, maar dat hadden ze natuurlijk uitgevonden dat het van hem was en dat hij Amerikaan was. Dat hadden ze eraf gegooid. Maar het bleek dat hij ook in shitcoins zat te handelen van. <laughs> dus uh, <laughs> niet, helemaal, uh, niet helemaal vrij. Hij uh, dus ja, is uh, volgens mij dus... Russisch, is hij? Russisch-Amerikaan. Ja, uh, yeah. originele yeah. ja. En niet alleen dat, maar doen BitConnect, dat was toch zo'n leningverhaal? Ja, dat is duidelijk. je 1% per dag aan, aan rente verdienen of zo. Nou, dat is natuurlijk je ja, reis. Het logo van, uh, het logo van uh, BitConnect was ook een piramide, hè? Ja, Oké, okay. ja, dat is echt wel wat je. Ja, maar je weet het gewoon als je die rendementen hoort: van ja, je kan, uh, je kan daar dan uh, bitcoins uitlenen of crypto voor 1% per dag rendement of zo had hij het over. Dan weet je al, voor jaar jaarrendement dat is. Moet je ook even nadenken, wie zit er aan de andere kant? Wie zit er aan de andere kant die die uh, lening aangaat en die, die bereid is daar 1% rente per dag voor te betalen? Dat, uh, In dat opzicht. In dat opzicht kun je dus zeggen met Bitcoin kan dat ook helemaal niet, want er zijn er maar 21 miljoen. Dus je kan niet eeuwig meer rendement in Bitcoin blijven uitkeren. Er zijn er gewoon geen Bitcoins. Ja, inderdaad. Kan je wel wel dag aan Nou ja, kijk, ja. ja. ja. iedereen die ja. nuchter dacht, die wist ook dat dit connect gewoon een piramidespel was. Dus, uh, ja, maar, ja, maar is dat om even dat terug zo... te komen op dat IQ wat je daarnaat zei.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 zo uitbetaald en, en, en, en toen uh, is de prijs naar beneden gehaald maar ook daarvoor circuleert ze al op die 300 dollar dat was gewoon de prijs van gisteren dus mensen konden gewoon allemaal uitbetalen altijd zo bij elk piramidespel dat als jij vlak voor het moment van klappa uitkeert uh, ja dan ben je spekker dat is bij Madoff ook zo ja maar ik denk dat dat ja ik wilde maar zeggen dat de hoeveelheid corruptie die ergens tevoorschijn komt, dat is een heel goede maatstaf voor ja, hoe ver daar de bubbel ingevorderd is. En die, en die bubbels krijg je natuurlijk overal, omdat we geld blijven drukken. Gaat iedereen maar speculeren, speculeren en oh, daar is wat rendement oh, te vinden. Ik heb de laatste door iemand opgebeld, wie die lid over uh, de Jord Kelder crypto uh, handel toestand. <laughs> <Yeah>. <laughs> Maar Kelder zelf niks van weet. Nou de... ja, ja Jord Kelder was er zelf boos over dat ze zijn naam gebruikt had. Hij heeft in plaats van Jon de Mol ingenomen, geloof ik. Ja, ja. Ja, er zijn dus een heleboel mensen die daar die zien dat en die zien Jord Kelder op een jacht rondstappen. en die denken: Nou, de crypto, ja, daar heb ik het over. Ja, dan moet ik ook maar eens wat insteken. Uh, dat is ook weer zo'n bedrag van 300 euro. Dus nou, ja, als je het kwijt bent, is ook geen ramp. Maar ja. Het is al zo'n heleboel mensen stoppen daar 300 euro in. Dat is allemaal goed, zie je natuurlijk. Dus uh, ja, dat is toch mooi binnengehaald voor degene die dat, uh, die dat ophaalt. Ja, maar over die, heeft die, die, die, die heeft een Joch coin. gedaan. Nee, het is een, het is een uh, coin. Uh, je, je moet dan 300 euro overmaken, geloof ik. En dan gaan daar mensen die gaan in crypto zitten handelen. En die verdienen daar heel veel mee. En die delen dat met jou. Dat, dat is het ja. verhaal. En Jort Kelder promoot dat. En hij zegt, schiet op, want de banken... Maar niet in willen... werkelijkheid, hè? Nee, in werkelijkheid niet, maar de, de makers van die websites die doen net alsof George Keldert, die hangen zijn naam eraan, zijn reputatie. En dan en die die banken, hebben wel eens filmpjes geknipt. Ja, ja. Die, die zeggen ook, okay, ja, de banken die willen dat verbieden, want die willen natuurlijk niet dat jij rijk wordt. Dus uh, je moet snel bij zijn. Ja, precies, ja. ja. Dus ja, dat is, uh, is een slechte zaak. Ja. Overigens, uh, de, de Bitconnect staat nog wel op uh, CoinMarketCap. Het uh, is eigenlijk wel zo laag dat er geen. Uh, uh, Koersgrafiek ik... meer wordt weergegeven, uh, maar uh, ja. hij is, is op dit moment 68 uh, amerikaanse dollarcenten waard. Ja. 68 cent? Ja. ja, hij was ooit 300 dollar, dus uh, ja. ja. dat is de EFL nooit geweest, 300 dollar. Ja. Nee, maar ik ga nou toch even kijken, want nu ben ik wel uh, heel, heel, heel benieuwd. Ja, gaan we gaan nog even verder met de wereld op zijn kop. Ik heb hier nog een uh, vegetariër, die mag halalvlees vlees niet meer vies vinden. <laughs> Oké, okay, dus over smaak uh, mag niet meer getwist worden. Ja, dit, dit gaat over Engeland. Ah, maar dan oké. zie je hoe die, uh, die, hele, um, ja, die hele matrix met elkaar in. die intersectionality-matrix, van wie is het meest onderdrukt. Ah. En uh, dat is natuurlijk altijd een enorme strijd, want iedereen wil graag het meest onderdrukt zijn. Mm. Want dat levert dan het meeste medelijden op en steun van de overheid. En ik denk over het algemeen, uiteindelijk wil dat dat.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 vlees uh, smerig vindt of iets waarop een manier waarop het vleesgeslag wordt smerig, dan, uh, ja, dan uh, vind je dat maar zo. Het is iemand recht. Je ja, kan het ook hetzelfde over melkproducten uh, zeggen. Ik bedoel, als je weet hoe, uh, hoe melk, uh, ik weet niet of je weet hoe het proces in elkaar zit om uh, melk te krijgen. Nee, ik dacht dat doe je uh, dat alleen maar voor een bepaalde tijd doen hè? Als, uh, ja, als, als ze zwanger zijn. Dus die worden, maar... ja, die worden zwanger gemaakt en, zo, en dan wordt de kalf meteen weggehaald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 Ja, Ik heb het eens dus gehoord dat in Azië drinken ze dat minder. De volwassenen zijn ja, niet zo gewend om uh, melk te drinken. En dat daar bijna geen borstkanker voorkomt. En dat als, als Aziaten naar het westen uh, verhuizen en ze gaan daar ook melk drinken, dat ze dat dan ook krijgen. Oh, ja. dan, uh... Ik drink ja. alleen amandelmelk. Oeh joh, ja. ik wist niet eens dat het bestond. Uh... <laughs> ik heb nog nooit ja, ja, gehoord: Kanker nee. aan je amandelen. Nee, dat doen ze met, met bokshandschoenen. Melken ze die amandelen. Flauw, <laughs> ah, hè? Ja. Maar ik, ik heb dat wel eens geprobeerd, jongen. Oh, oh nee. Sorry, flauw. Ik zal er ook op houden. Oké. Okay. Ja, er is heel veel aan te doen over koeienmelk. Ook omdat er heel veel antibiotica doorheen zou zitten. Dus mm -hmm. uh, ja, moeten we er wel zeggen. Ja, die koeien en, en sowieso alle kip en alle. Deze, die krijgen ik, allemaal antibiotica want dan groei is zo harder hè? Ik, Ja precies, allerlei groeistoffen en dan denk je, ik heb wel eens gedacht, hoe kan het toch dat die Nederlanders allemaal zo groot zijn? Wat nou als een koppel, dat ja. er allemaal drinken hoe je met allemaal groeihormonen in? zit. Ja. Dus uh, ja, zomaar een uh, gedachte. Dan ja. ja. ja. nou, vraag ik me wel of uh, die groeihormonen, als, ik dacht dat hormonen die konden redden door je maag heen en die maagzuur die...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 ja, het is alleen maar rijst en een beetje groente, dat was alles. En in Nederland, haar zus die heeft gewoon, ja, gewone gegeten, zeg maar. Precies, ja. en dus het gevarieerde het eten zo. wat wij, wij krijgen, dus die is waarschijnlijk daardoor een, een langer groot geworden. Maar ja, het zou inderdaad ook kunnen zijn dat de goede monen waren. Ik ben daar zelf niet zo aan thuis. Ik, ik kan daar niet in uh, Nee, maar eten gegeven. natuurlijk. We eten natuurlijk in Nederland ook wel bovenmiddel, om het maar zo te zeggen, een wereldwijd gezien in ieder geval. Mm. Uh, en nou ja, dus dat, daar zal het ook zeker mee te maken ja. mm hebben. -hmm. Af en toe zo'n spannend verhaaltje ertussen door, Johan. Ja, je ja, over spannende verhalen gesproken, dan komen we bij het laatste bericht. Maar uh, wist je dat de porno-kijkers in de gaten gehouden worden? Nou, daar kunnen ze hun lol op. Ja, ja, ja. Ja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 hij uh, was een porno pionier in Nederland. En ik zat toen in de reclame en ik had uh, porno ik had wel eens met... pionier, dat vind ik goed. <laughs> <laughs> ja, het was een van de, oh, de je eerste Nederlandse, uh, een van de eerste Nederlandse porno aanbieders op het internet. En uh, ik, ik, ik kwam wel eens bij hem en ik had er wel eens erover van uh, over reclame en zo. Hè. Dit was nog eind jaren negentig.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 Maar die hadden inderdaad een hele andere kijk erop, van ja, je moet de mensen niet geven wat ze willen, absoluut niet. <laughs> of ze moeten premium weer men nemen. Volgens, de, volgens ja, een ja. vriend van mij is het tegenwoordig allemaal om de live niet te doen, hoor. Ja, ja, ja, ja, de webcamgirls. Een vriend ja. van mij die zei dat, maar ik weet het niet zeker. Oh, jij doet dat niet aan? Nee. Nee, je hebt ook niet maar, aan. Ja, wat hier nog genoemd staat, wat wel interessant is. is dat uh, ja, Er was laatst zo'n Face-app, daar kon je mee, uh, veroudering mee, mee uh, simuleren. Mm -hmm. En toen werd de politie had zelfs een half Face-app van, van je telefoon af. Want er Russen, er zijn er Russen die, die uh, halen er waardevolle informatie uit, over, uit jouw foto's. Ja. En uh, dat, dat werd dan gespioneerd. Maar al de deze, uh, deze bedrijven, dat het ook weer om Facebook gaat, die. Uh,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 Kan je cookies en dat soort dingen kan je allemaal uitschakelen. Ja, misschien hebben ze het puur over, uh, over Thor, Tor, maar volgens mij bij Thor worden die dingen ook uitgeschakeld. Dus ja. maar ik denk dat hij, dat hij een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 Bij sommige websites is dat inderdaad, dan, dan kan ik het niet, die, die kan ik dan niet benaderen. Dan moet ik dat inderdaad allemaal uh, uitschakelen. Zeker dus, als dat je op mobiel komen. bekijken, je ja, ja, ja. nee, schermt een enorme erover. Ik heb het inderdaad ook op de pc hoor, dat ik uh, bij sommige nieuwswebsites, dan moet ik alles maar weer openvinken. Dan, uh, anders kan ik er gewoon niet op. <laughs> dan beginnen ze zeuren over de adblocker en noem maar op.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 Deelnemen aan de uitzending, en uiteraard zijn we de volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. Okay. Ja, oké. Okay.